Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Straks, hoe geef je les in een klas met 20 getraumatiseerde asielkinderen? We praten erover met Maya Zuiderveld, teamleider van de asielschool De Hesshollanden. Zij wil meer steun van de politiek. En in Duitsland zijn maar liefst 50 inmiddels hoogbejaarde voormalige bewakers opgespoord van vernietigingskamp Auschwitz. Straks de reactie van Jacques Grishaver van het Auschwitz-comité. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. In Zuid-Soedan zijn verschillende leden van de VN-vredesmissie gedood. Slachtoffers zijn militairen en burgers, meldt de VN, zonder nationaliteiten te noemen. Persbureau AP meldt op basis van een Zuid-Soedanese legerwoordvoerder dat vijf Indiaanse militairen en zeven burgers zijn omgekomen. De VN-ers liepen volgens het leger in het oosten van het land in een hinderlaag. Ze zouden zijn omgekomen bij een vuurgevecht. De VN-vredesmissie werd ingesteld na de oprichting van de staat Zuid-Soedan in 2011. De PvdA wil weten of pensioenfondsen bereid zijn om te investeren in de sociale woningbouw. Tweede Kamerlid Monars zal minister Blok morgen vragen om een onderzoek. De sociale woningbouw heeft dringend geld nodig voor het op peilen houden van het aantal huurwoningen. De PvdA denkt onder meer aan investeringen in nieuwbouw, verduurzaming van bestaande huizen en ouderen- en studentenhuisvesting. De Tweede Kamer praat morgen met Blok over een onderzoek... naar het financieren van hypotheekleningen door pensioenfondsen. De PvdA wil nu dus een soortgelijk onderzoek voor de sociale huursector. De leider van de Koptische Kerk in Egypte heeft felle kritiek op president Morsi... na aanleiding van het geweld tussen moslims en christenen afgelopen weekend. Daarbij zijn zeven doden gevallen, zes van hen waren christen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Paus Tawadros had Morsi hem beloofd alles te doen... om de koptische kathedraal in de hoofdstad Cairo te beschermen... maar heeft hij niets gedaan. De kathedraal werd zondag belaagd door moslims... die brandbommen en stenen naar het gebouw gooiden. Morsi heeft die aanval scherp veroordeeld en een onderzoek gelast. In China is een meisje van 4 uit een 17 meter diep gat gered. Brandweermannen hebben haar met een touw naar boven weten te hijsen. Het gat bevond zich op een bouwterrein en was maar 30 centimeter breed. Het meisje is niet gewond geraakt, maar is wel in shock. In China gebeurt het vaker dat mensen in putten of gaten vallen. Dat komt door de vele ondergrondse bunkers die slecht worden onderhouden. Het weer dan af en toe wat regen. Het is 8 tot 10 graden, maar op de wadden is het frisser. Woensdag, donderdag, regent het ook af en toe en is er weinig zon. De temperatuur loopt wel steeds verder op. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB René Passet. Met files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij de afrit Buntschoten 5 kilometer. En ook op de A28 is het daar vastgelopen. Vanuit Utrecht staat er bij Amersfoort 4 kilometer en vanuit Zwolle bij Amersfoort 2. En wij gaan zo verder met Dit is de Dag. Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke... ...heeft je les aan twintig getraumatiseerde kinderen... ...daarover zometeen Maya Zuiderveld van asielschool De Hessellanden... ...en Jacques Haver van het Auschwitz-comité is aangeschoven... ...en met hem praten we over de 50 opgespoorde hoogbejaarde... ...voormalige kampbewakers van Auschwitz. Ook nog aan tafel Corrie van Brenk van Abfacabo FNV... ...en onze eigen huishistoricus Herman Pleij. En tegen half vier onze dichter bij de dag... ...dat is vandaag voor het eerst Rob Favier. En uw reactie die horen we graag via Twitter... ...met de hashtag DDD of ga naar de website ditisdedag.nu. Maya Zuiderveld, u bent teamleider van asielschool De Hessellanden in ja. Emmen. Welkom. Ja, een kind dat van de ene dag op de andere niet meer op school komt... omdat het hele gezin terug moet naar Afghanistan. Dat soort dingen maakt u dagelijks mee op school? Ja, dat klopt inderdaad. De afgelopen twee weken hebben we drie uh, plotselinge uitzettingen gehad. Dus in bewaringstelling gebeurt morgens vroeg. En uh, daar krijgen wij uh, als school, nou, ja, op het moment dat je het centrum opkomt... En uh, men is nog bezig, dan zie je dus dat men met een gezin in een huis spullen aan het inpakken is. Het gezin zit voor een deel al in een bus en wordt afgevoerd naar, uh, uh, meestal naar Rotterdam, waar ze dan in afwachting zijn van hun vlucht terug. Dat zorgt voor een hele hoop roerigheid, uh, uh, sowieso uh, emotioneel bij de kinderen. Want u de... komt vervolgens op school, in de klas, en dan, moet, en dan is een van de kinderen is er niet meer. Ja, dat klopt. Ja. Het ja, is... En dat levert bij de andere kinderen het gevoel op: van uh, oh, hè, misschien ben ik morgen wel aan de beurt. Uh... Wilt u iets zeggen bij de ja. microfoon? Ja, goed. Ja. Want het is een school in een asielzoekerscentrum ja. waar mensen zitten die zeker weten dat ze niet in Nederland mogen blijven. Dus dat is, dat is bekend. Ja, het is een uh, uitzetcentrum voor uitgeprocedeerde uh, gezinnen. Alleen is het niet zo dat alle um, kinderen die bij ons zitten... dat die daar absoluut zeker van zijn. Er zijn kinderen die zijn nu bezig met uh, het kinderpardon. Dus die mogen mogelijk in Nederland blijven. Dan zijn er ook mensen die doordat er nieuwe informatie... Uh, vanuit hun thuisland komt of bekend wordt... die voor een herhaalde asielaanvraag kunnen gaan. En we hebben zelfs een aantal gezinnen gehad... die uh, eerst in bewaring waren... en die nu weer op een asielzoekerscentrum zitten. Zelfs een gezin die op die manier weer status heeft gekregen... Ja. Dus het is niet zo dat iedereen zeker weet dat hij het land moet verlaten. En er is dus ook hele grote onzekerheid. Er dan. is een hele grote onzekerheid. En dat trekt een enorme wissel op, uh, op de kinderen. Ja. Eén van de collega-scholen, die van het AZC in Geelserijen... die hebben gezegd, uh, we gaan sluiten omdat we te weinig geld hebben. Of tenminste, als we niet meer geld gaan krijgen, dan gaan we dicht. Heeft, uh, herkent u dat probleem? Nou, we worden gefinancierd via de uh, normale financiering van de Rijksoverheid. Dus dat betekent dat uh, op het moment dat je van de normale groepsgrootte uit zou gaan... dat je ongeveer 25% leerlingen in een klas zou hebben. En we zeggen eigenlijk zouden we uit moeten gaan van speciaal onderwijs gezien de grote niveauverschillen die er tussen de kinderen zijn, dat je groepen van 12 tot 15 leerlingen zou kunnen formeren. Ja, en dat geld krijgt u nu niet. Nee, dat nee. krijgen we nu niet. Nee. En het zijn, zijn ook al. Dit zijn geen leerlingen met zo'n speciaal rugzakje. Nee, nee, er zijn geen leerlingen met een rugzakje bij. En op het moment dat je een rugzak zou willen aanvragen... dan moet dat al inderdaad duidelijk zijn geworden. Is dat, uh, he, heeft het te maken met speciale problematiek, bijvoorbeeld een stoornis? Nee, in dit geval heeft het heel vaak te maken met trauma. trauma. En uh, is het ook zo dat uh, de geschiedenis van kinderen... doordat ze op zoveel verschillende scholen hebben gezeten... soms heel onhelder is ook... Hè, kinderen in AZC's verhuizen gemiddeld uh, één keer per jaar... Dus dat betekent dat, uh, we hebben twee meiden op school zitten uh, van 8 en 11 jaar. En die zitten op hun dertiende school. Ja. Dus het is een groep kinderen waarvan u zegt... die heeft gewoon veel meer zorg nodig dan een gemiddelde leerling. Ja. En u krijgt gewoon geld voor alsof het een gewone klas is in een gewone plaats. Daar komt het dat is eigenlijk het probleem. Ja, ja. en dat klopt. Hè? Dat is de financiering. Maar dat is voor een deel ook uh, wat er op gang komt... als je het hebt over bijvoorbeeld de mogelijkheden... om een speltherapeut in te zetten... of schoolmaatschappelijk werk in te zetten op school. En dat zijn zaken waarvan we zeggen... Van, nou, we hebben kinderen met zulke zware emotionele problemen... En door onverwerkte trauma's uit het thuisland. Bijvoorbeeld dat ze hebben gezien dat een ouder mishandeld of een ouder vermoord is. Uh, dat ze onderweg uh, op vlucht naar, naar Nederland een ouder verloren zijn. Dat zijn zaken die moeten verwerkt worden. Ja. En dan de onzekerheid van de terugkeer waar de kinderen mee leven. Ja, want hoe merkt u dat aan de kinderen op school? Waar, waar, waar is dat aan, aan te zien dat, dat ze in die onzekerheid zitten? Nee, uh, soms wordt het ook letterlijk gezegd. Kinderen zeggen van je juf, we zijn, we zijn bang. Wanneer komen we ze ons ophalen? Wat je normaal zou willen doen in elke rol als opvoeden, is dat je het kind ontzorgt. Ja. In dit geval kun je niet zeggen tegen kinderen: ja, dat gaat jou niet gebeuren. Nee. Nee. Ze kunnen inderdaad gewoon volgende week of morgen ja. aan de beurt zijn. Wat zegt u dan wel? Uh, wat we proberen is inderdaad om, uh, om troost te bieden aan de kinderen. En uh, kinderen te leren, uh, in ieder geval. Uh, te genieten van deze dag, deze dag op school, deze dag thuis. Mm -hmm. Want deze dag heb je in ieder geval hier. Ja, ja. dat is wel heel belangrijk. En verder zouden wij hier ook uh, uh, graag ondersteuning bij willen. Ja, is dat. Ik ja. neem aan dat u daar wel eens om gevraagd heeft. Waarom krijgt u dat niet? Nou, ook dat zijn zaken waar uh, heel vaak. Uh, je merkt dat de verschillende partijen uh, die erbij betrokken zijn niet helemaal weten hoe ze ermee om moeten gaan, of niet weten bij wie de bal hoort te liggen. Hm. Dus dat betekent dat uh, die bal in het midden blijft liggen en dat niemand. En dat er niks gebeurt. Nee. En wat. En, wat, en waar Ja, Hoe merken de kinderen dat er te weinig geld is? Wat, wat, wat, zou, wat kunt u ze niet bieden wat ze wel nodig hebben? Dit moment? Uh, nou, dat is inderdaad uh, bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk. Dat hebben we niet. Dus betekent dat een heel aantal kinderen binnen onze school op dit moment niet zo uh, de hulpverlening krijgen die ze eigenlijk nodig zouden hebben. Een speltherapeut hebben we gelukkig kunnen regelen en er is een hele hoop wat op, op grond van lobbywerk periodiek geregeld wordt. Ja. We hebben een gratis speltherapeut voor dit jaar, maar voor volgend jaar weten we nog niet hoe we het op moeten lossen. Nee. En daar zou ik graag hulp en ondersteuning bij willen krijgen. Ja. Nou zeggen uw collega's, als wij dat niet krijgen, dan gaan we gewoon dicht. Gaat u ook zover? Uh, daarover uh, is binnen ons bestuur nog geen besluit gevallen. Nee. En ik denk ook dat uh, op het moment dat we dichtgaan... dat betekent dat die kinderen zich verdelen over de andere scholen. Terwijl wij zeggen, als je kijkt naar wat deze kinderen nodig hebben... hebben wij we wel het meest in huis. Wij kunnen met deze kinderen versnellen, zodat ze uiteindelijk kunnen functioneren op het intellectuele niveau wat ze hebben. En dat kan en plaats... niet op een gewone school. Dus je zou kunnen denken in zo'n dorp waar zo'n asielzoekerscentrum staat... daar is misschien ook wel een school waar ze heen kunnen. Wat uh, een kunst is, wat in het uh, regulier onderwijs uh, nog lastig gevonden wordt... met bijvoorbeeld begaafde en hooggehaafde kinderen... dat is dat versnellen of het afstemmen van het onderwijsprogramma. Nou, laat staan dat je dat doet met gemiddeld begaafde kinderen... of kinderen die net wel een probleem hebben met ja. het leren. Ja, dus u heeft die expertise die ze op een gewone school niet hebben... Ja. alleen u heeft veel te weinig geld... Uh, want hoe doe je dat? Een kind wat dertien keer verhuisd is in de afgelopen, wat was het, twaalf jaar? Ja. Hoe, hoe, hoe gaat u daarmee ja, om? De afgelopen acht jaar. Ja, de afgelopen acht jaar. <laughs> ja, nog erger zelf. Ja. Of een kind wat denkt, uh, morgen staat het busje uh, ervoor en word ik, uh, moet ik weg. Hoe, hoe, hoe kan je daar nou mee omgaan? En dat vinden we heel moeilijk. En wat je probeert is inderdaad om er aandacht voor te hebben. Om ernaar te luisteren. En vervolgens om ook zo vlot mogelijk uh, uh, het wel weer op te pakken in het gewone dagprogramma. Omdat mm. we wel zien dat voor een deel gewoon die gewone dagelijkse gang van zaken de kinderen ontzorgt. Als je ziet hoe kinderen soms binnenkomen. En hoe ze weer met een glimlach op hun snoetje de school uitlopen diezelfde dag... Dan denk ik van dan kunnen we tevreden zijn over dat stukje. Ja, en dat betekent gewoon gewoon regelmaat en gewoon leren regelmaat rekenen. Regelmaat, rust, veiligheid. Nou, Kun, eh, kunnen vrijwilligers hier ook een rol bij spelen? Wij hebben op dit moment meerdere vrijwilligers betrokken. En dat is ja. uh, uh, altijd een, lastig om daar naar een goede inzet uh, te ja. zoeken. Want je wilt graag ook gekwalificeerde mensen. Ja, nee, mensen. Dat, dat ben ik helemaal met jullie ja. eens. Zo, professionaliteit is natuurlijk primair ja. die je moet hebben en dat kost geld. Ja. Maar er zit ook ergens in de rand troost, aandacht voor die kinderen, praten met ze. Dat je ook aan vrijwilligers kunt denken. Ja, en de ik markt. denk dat uh, voor een deel vrijwilligers, misschien juist voor dat stuk, en dat het wel heel erg lastig is... Want... Dan ga je misschien wel graven in een stuk. Ja, wat heel kwetsbaar is. Ja, we hebben op school wel een onderwijsassistent. Uh, vrijwillig beschikbaar. Voor alle ochtenden. En daar zijn we al heel dankbaar voor. Nou, de speltherapeut heeft gezegd. Van ik wil uh, iets terugdoen voor de maatschappij. Ik verbind me voor een jaar aan deze school. Mm -hmm. We hebben van Humanitas dames. Die na schooltijd bij de gezinnen uh, in huis komen. Om de kinderen voor te lezen. Dus op die manier gebeurt er al een hele hoop. Ja. Wat ik heel jammer vind. Is dat uh, de eigen inspanningen die we hier voordoen uh, om zaken voor elkaar te krijgen, dat ik van andere partijen ook diezelfde inspanning... Uh, en welke wel partij vragen. bedoelt u dan? Uh, dan bedoel ik inderdaad uh, uh, en het eigen gemeentebestuur uh, en het ministerie. En laten we met elkaar de handen in ineens slaan. Ja. Deze kinderen zijn onze kinderen zolang ze hier in Nederland wonen. En die, die gezinslocaties zijn ook nou juist gecreëerd om te voorkomen dat die kinderen op straat terecht zouden komen, ja, maar klopt. u zegt de overheid doet eigenlijk dan nog weer net te weinig op het moment dat ze zo'n locatie gecreëerd hebben. Ja. En, uh, uh, en maar dat is heel persoonlijk. Ik heb zelfs wel gezegd van, uh, dat ik het idee heb... dat rust, regelmaat en veiligheid voor sommige kinderen... in illegaliteit misschien wel meer geborgd zou zijn... dan in de situatie waar ze op dit moment in verkeren. Zo, dat is oh, nogal dat is wat. Wat is het plan? Actie voeren? Corrie nou, van Renko misschien we, nog wat ja. tips geven. Waar, ja. waar we het afgelopen, ja, het we <laughs> <laughs> het afgelopen week hebben we over hebben gehad... toen we in Katwijk met de scholen op gezinslocaties uh, samen waren... is van hoe kunnen we uh, nu onze krachten bundelen... en ons verdelen in kleine groepen... en dan met de verschillende partijen om de tafel gaan. Dus we gaan met het COA katen. in gesprek inderdaad... en dan op het niveau uh, overstijgend over uh, alle verschillende gezinslocaties van wat zijn zaken die we in facilitering rond moeten maken. Hoe kan het budget dat bestemd is voor het kind in de opvang... ingezet worden, zodat we daar als school ook wat aan hebben. Ja. He, dat we kunnen meevaren daarop. Er wordt in gesprek gegaan met de vreemdelingenpolitie... om het te hebben over het uitzetbeleid. een hoe dat op een manier uh, zou kunnen verlopen... Uh, waarvan we zeggen, dat nou, de dus kinderen gewoon... dat voelt veiliger uh, en dat kinderen nog een normale kans krijgen... ook om afscheid te nemen. Ja. Goed. goed. Nou, veel succes. Oh, Dank wel. Ja, we gaan even naar muziek. Okay. Want uh, Lucky vond ja, die uh, de, de ja, die staat alweer ja. klaar. Nou, dit is net waar ik over zong, hè? Ja, dit is waar je over zong. Je, ja. je had het over Lampedusa. En je hebt nu. Ja, een... nou, ik zong ook in de refrain van. Uh, Half year ago, our father heard somebody say. It's a sad man who only loves his son. In andere woorden, wat voor staat neemt nou alleen verantwoordelijkheid voor zijn eigen kinderen? Ja. Wie doet dat nou? De kinderen ja. waren ook onze kinderen, hoorden we net. Jij Hoor... hebt een nummer ja, nu. Ja, ja dat, zij zei het ook heel mooi. Ja, inderdaad, hebt... het zijn ook onze kinderen. Dat is ook zo. Ja. Ja. Je hebt een nummer wat iets met uh, met Abfacabra? te maken heeft met... ja, nou, ja nou, op een, nou, op een bepaalde manier. Het is misschien ver gezocht, maar ik had toevallig een nummer... Ik dacht, wat zal ik zingen vandaag? en uh, nou, Ik hoorde net het verhaal en ik heb een lied... en het gaat over de relatie tussen de, de verzorger, de arts en de uh, patiënt. Het is eigenlijk een dialoog daarover. En het gaat ook over, het gaat deels ook over de werkdruk. En de psychologische werkdruk die hoort bij de aard van het werk. Ja. En uh, nou ja, ik heb daar een lied over geschreven dat toevallig op mijn album staat. Maar ik dacht, ik zing het nu omdat het wel past ja, bij het, bij het, het onder, verhaal ja. over thuiszorg. Ga je gaan? Het heet uh, Lines of Work. I started as a kid over 30 years ago. And I may be on my shift, but this is just to let you know I need my scalpel like I need family time Maybe one or two months off, and then I'll be just fine The fat is to be drained, the skin is to be cut The kids to be explained, what to whom and when to not If I hadn't told myself I'm theirs as much as yours They would haunt me in my dreams, crawling on all fours And if that's what doctors do, then I am a doctor too point where it's heads for bound to die and it's probably the coin but it steals for one more try yes sir i know sir we are working hard for you but you have to understand there's only so much we can do well i heard back from the lab they just called me on the phone hands behind his back is honest Yes sir you've made it you are doing well You are good to go back home and if you need something just yell And if that's what doctors do Then you are a doctor ago, I'd done what I did today, you'd fall down on your knees, and maybe fold your hands and say, please sir allow us to worship at your feet, whatever your demands, all of them I'll meet, whatever your demands, all of them I'll meet, whatever your demands, all of them I'll meet. Een fonds. Nou, Corrie van Renk. Dank je Ja, het is, het, is heel, het is heel mooi. Het raakt me wel. Uh. werkdruk is zo'n ongelooflijk hardnekkig thema... binnen de hele zorg. Ja. Ja. En als ik dan de verhalen hoor in Amsterdam... dat iemand in de avonddienst op twee huizen staat... dus dat hij van het ene huis naar het andere moet lopen... Waar ook patiënten liggen. Dat, dat ja. is, uh, gaat als ja, ongekend ja. ja, I, I, I need my scalpel, like I need family time. Ja. Ja. Weet je, ik heb het ook nodig. Want dat is ook waar dat iedereen die in de zorg werkt, denk ik. En uh, dus of nou artsen zijn of thuiszorgers, die, uh, die ja die doen het ook niet voor het geld of zo Of nee. voor de ja. of die doen dat gewoon ja. ook uit, uh, ja. uit, uit een verlangen ja. om gewoon uh, iets goeds te doen. Waar ben jij te zien de komende tijd? Uh, morgenavond in Paradiso. Uh, donderdagavond in 013 in Tilburg. Paradiso is in Amsterdam morgenavond ja, natuurlijk. Dat, ja. uh, dan uh, vrijdag in Marlijn in Nijmegen. Zaterdag Tivoli in Utrecht. En dan volgende week donderdag uh, in de Vera in Groningen. En dan uh, de zondag erop in Unie Rotterdam. Maar dat is al uitverkocht. Okay. En uh, dan uh, donderdag 25 april nog in Hedon Zwolle. Weet je wat? We zetten het op de website. Ja. Dit is het dagpunt nu. We kunnen niet onthouden, maar je bent te zien in het land. Dank je wel. We gaan het hebben over de Duitse justitie. Want die heeft vijftig voormalige bewakers van vernietigingskamp Auschwitz opgespoord. En daar gaan we het over hebben met Jacques Gishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz-comité. Ja, meneer Gishaver, is dat goed nieuws voor degenen die in Auschwitz hebben gezeten en hun nabestaanden? Het is altijd goed nieuws als weer uh, een paar van die uh, boeven zijn opgepakt. Het ja. maakt dus niet uit. Zolang ze vrij rondlopen, moet je ze achterna zitten en ze oppakken. Ja. Was dat ook wat u dacht toen u het hoorde? Ja, dat is goed dat ze weer opgepakt zijn. Ja. Ja. Dat, dat is gewoon een goed idee. Er lopen nog honderden, misschien nog wel een paar duizend vrij rond. Ja, want hoeveel bewakers zijn er geweest eigenlijk in totaal? Nou, de schattingen ze, zeggen dus tussen de 100.000, 200.000. Er zijn ook bijna 200.000. Dus als je naartussen gaat zitten, is 150.000. Ja, dat is best veel. Heel veel? Ja. Kampen, ja. Allemaal oude mannen ja. en vrouwen. Ja. Heeft het dan nog zin? Ja, het heeft in dat opzicht zin. Uh, die onderzoeker van het uh, Simon Wiesentaalcentrum in Jeruzalem zei het zo heel mooi. Laat ze nou allemaal die nog vrij lang maar zweten, volop elke dag opnieuw... en niet kunnen slapen van het idee dat ze nog opgepakt worden. Ja. Dan voelen ze een klein beetje, hoe anderen ook hebben gezweet uh, 60 jaar geleden, 65 jaar geleden. Ja, ja. Ja. Want lang de gevangenis in, dat zit er dus niet meer nee, in, voor niet deze in. mensen. Nee, voordat nee. de rechtszaak begint heeft de wereld, dan denk ik al van die 50 is... Uh, de helft alweer naar de andere wereld. Dus, uh, en dan duurt het nog weer heel lang voordat de anderen weer aan de beurt zijn. Ja, dus ja. dat is het wel een... Maar alleen het feit dat er toch... Dat je kunt zeggen, ze zijn toch weer opgepakt. Er wordt nog steeds naar gezocht. Vind, vind ik toch wel een, een ja. goed... Heeft u reacties stevig. gekregen uit, uit, uit, uit de omgeving van, van nabestaanden? Of van, van de nee, onderleden? niet veel. Niet veel. En, en als je dan wel wat hoort, is het... Uh, er uh, grof, maar degenen die dan heel grof zijn... die hebben ook het recht om grof te zijn. Als ze zeggen, laat ze maar rotten in hun cel. Ja. Want dat zijn mensen die het hebben aan de lijve meegemaakt... en die, die mogen ook zeggen wat ze denken. Ja. Ja. Het voornemen om de kampbewakers op te sporen... komt voort uit het proces Demjanjoek, dat bijna twee jaar geleden eindigde. Toen bleek dat de hoge leeftijd van zo'n verdachte kampbewaker... een grote rol speelt in de berechting. Tot grote frustratie toen van nabestaande Rob Cohen... wiens familie omkwam in Sobibor. Nou, laat ik beginnen te vertellen dat ik ontzettend blij ben dat hij veroordeeld is. Schuldig is bevonden. Ik hoor net dat Damjan Joek door zijn hoogte leeftijd in vrijheid wordt gesteld. Hij wordt in vrijheid gesteld wegens zijn hoge leeftijd. Dat klinkt aardig. Maar hoeveel mensen heeft hij met diezelfde leeftijd vermoord? Hij. Ja, dat was Rob Cohen toen in gesprek met de NOS. Ja, dat, dat zal voor nabestaanden misschien toch ook heel moeilijk zijn... om dan, dan zo'n proces weer mee te gaan maken... en misschien ook wel inderdaad te zien dat mensen toch weer vrijkomen. Ja. Rob Cohen ken ik persoonlijk. Ja. We moet hem regelmatig. Uh, hoge leeftijd ook. Uh, en, en heel sterk iemand ook uh, tussen zijn twee oortjes. Dus hij kan zeggen, ik, ik ga elk proces ga ik opnieuw op de barricade. Ja. Maar er zijn velen die niet zo sterk zijn als hij meer. En ouderdom. En die zeggen eigenlijk, ja, ik wil er niet zoveel meer van horen. Uh, ik, ik heb geen zin meer om even te opgeroepen te worden voor een proces. Of wat dan ook. Die dus dat een beetje wegschuiven. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja, omdat het te veel ook voor ze is, op deze leeftijd. Ja, ze hebben zoveel meegemaakt. En juist op later leeftijd, ik ben, ben geen psychiater... maar wat ik dan om me heen hoor, is dat juist op later leeftijd... komt heel veel naar voren. En opnieuw beleven ze heel veel dingen. En beginnen ze opnieuw te praten tegen de meest dichtbijzijnde En om dan weer te staan in de rechtszaal... waar hele vlotte advocaten, jonge jongens alles doet om ze ongeloofwaardig uh, te laten verklaren. Hè? Weet je nog welke kleur het brak was? Ja. En dan even later komen ze terug. Nee, ik heb een andere foto. En dan dat moet je ze niet meer aandoen in nee. overleven. Nee, dus dat is eigenlijk wel iets... Dat is toch een lastig dilemma dan, eigenlijk. Nee, want er wordt dus gesteld dat na het proces van Demjanhoek... Uh, dat, de uh, dat de rechtspraak zegt... we kunnen ook uh, uh, dat soort mensen veroordelen... zonder de rechtgetuigen op te roepen. Okay. Nou, dat zou een manier kunnen zijn. Herman, ja, hoe, hoe kijk jij er naar? Ja, nee, dat, uh, het is, met grote instemming uh, luister ik het allemaal aan. Uh, het kenmerk van de rechtsstaat is natuurlijk dat ze zo'n proces krijgen. Ja. En uh, het probleem is inderdaad die getuigen. Want die, ja. ze kunnen natuurlijk gewoon weigeren. Hè, dat in een rechtsstaat kun je zeggen, nou dat doe ik niet. Maar ze voelen natuurlijk ook verantwoordelijkheid tegenover anderen. Dus ze zeggen, ja als ik niet getuig, dan doe ik daar nadeel aan anderen. Dus dat lijkt me een helsdilemma. De uitkomst is dus wat u zegt. Hè? Dat is niet strikt noodzakelijk dat dat gebeurt. Ik wou trouwens daar nog een, een vraag aan koppelen. Eh, primair staat natuurlijk dat gevoel van gerechtigheid wraak. Dat is zeer gerechtvaardig. Dat hoort ook in een rechtsstaat kan dat gevoel. En dat wordt vertaald anoniem in de rechtspraak. Dus dat is heel duidelijk en primair. Maar er is ook nog iets anders, denk ik. Dat eh, de waarheidsvinding dat als je dus een aantal 90-jarigen nu nog aan het praten kunt krijgen... dat zal niet met allemaal lukken. Maar ze zijn, sommigen zullen toch misschien ook dat gevoel hebben... van zich onschuldigen met het oog op hun spoedige dood. Van dat ze gaan vertellen. En zeker als 90 jarige weet je vaak dingen scherper hè, van 60 ja. jaar terug. Dus dat die mensen sommige dingen gaan vertellen... die ons weer wat meer waarheid leveren, is toch ook bevredigend. Ja, maar dat, dat zou ook prima zijn. Net wat gezegd, ze zouden moeten berecht worden... Ja. Ja. En, en, en ja. dat kan dus op die manier zonder dat de rechter ja. de rechter getuigt. Maar niet alleen uit wraak. Nee, nee dus maar, maar ook, ook uit waarheid. Dat ben ik ja. helemaal ja. mee. Eens. Maar dat dat is meneer, het is ook wel raar eigenlijk... Want, dat het nu pas deze mensen voor de rechter komen... terwijl ze dus de afgelopen vijftig jaar gewoon uh, een normaal leven hebben kunnen leiden in Duitsland. Ja, maar uh, we hebben ook in Duitsland uh, een Nederlandse oorlogsmisdaden gehad... Ja. die ontsnapt zijn uh, naar Duitsland... en daar vele, vele jaren helemaal veilig hebben gewoond. En dat kost heel veel moeite om ze dan op te sporen. en de Duitsers, nou, Ondertussen waren ze Duits geworden en werden ze niet meer uitgeleverd. En zo heb natuurlijk heel veel jaren in Duitsland... vele uh, rondgelopen met boter op hun hoofd. Ja. Maar je moet alleen maar blij wezen dat er wat gebeurt. Hè? Er is heel veel jaren dat niets gebeurd. Had u gedacht dat het nog zou gebeuren, dit? Nou, ik... ik twijfelachtig, twijfelachtig. Ja. Wel gehoopt. Ja. Wel gehoopt, omdat je natuurlijk overal hebt nog zo... het Simon Wiesenthal-center. Uh, wij hebben toen vorig, uh, zes maanden geleden, nee, drie maanden geleden... Beata Klaasveld gehad hier in Amsterdam... voor een grote lezing. Ja. En waar ze dus ook zei, ook echte jagers... om toch nog op te zoeken. Maar dan gaat het meestal om de kopstukken. En, dit zijn en niet om de kleine mannen. Ja, de en kleine die kleine mannen. mannen waren natuurlijk net zo erg. Want daar draaide het hele systeem op. Ja. Wanneer denkt u dat het eerste rechtszaak gaat komen? Of is dat niet te zeggen? Nee. Nee nee, nee, nee, Dan gaan we dat even zo afwachten. snel mogelijk. Dat ja. zou goed zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat het voor de rouwverwerking van slachtoffers ook nog wel van een bijzondere betekenis is dat er een proces is. Ja, het is net wat uh, wat Herman zegt. He? zegt ja. van, van, uh, dat, dat kan meehelpen. Ja. ja. Dat kan een beetje eigenlijk uh, is bij, Hoe moet je rouw? Dat is, dat is iets wat ik probeer altijd aan andere mensen buitenstaanders ook te vertellen. Hoe kun je rauw verwerken? Als je alleen over bent en 72 familieleden zijn vermoord, ja, dan kun ja, je geen rouw verwerken. Ja. En, en, en je moet ermee leven. En elk stukje, zeg je misschien, lekker. Maar het is dan meer wraak uit die hoek. Is ja, het ja. wraak? Ja. Ja. En dat zou dan een klein beetje meewerpen. Ja. Maar echt in de rouwverwerking, denk ik, komt dat niet, uh, nee. niet naar voren. Nou, we gaan afwachten wanneer ja. de eerste voor de, voor de ja. rechter komt. Ja. Nog even, uh, uh, Corrie van der Brink. We horen net dat Teven in de Kamer heeft gezegd dat hij open staat voor uh, alternatieven. Dat is mooi. En mogelijk meer Belgen in Nederlandse cellen. Is dat een oplossing? Nou, uh, <laughs> wij, wij komen, er staan al 15.000 mensen die niet in de cel zitten. Dus uh, um, er is uh, heel veel plek nodig. Maar uh, dat, dat ziet onze staatssecretaris geloof ik anders. Dus, okay, uh, maar u gaat, in ieder geval, u gaat met hem in gesprek? Zeker, zeker. We gaan naar onze dichter bij de dag. En dat is vandaag voor het eerst Rob Favier. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Ging het een beetje? Jawel hoor. Goed. Ja, denk het. Je denkt het. Oké, okay. we gaan graag naar je luisteren. Ga je gang. Winter in de lente. Het ijzige van Noord-Korea's oorlogsretoriek... wil ons nog steeds ontvangen, al klinkt er marsmuziek. Het ijs was in ons kikkeland juist dat wat ons verbond. Om samen veilig langs het wak de eindstreep te behalen. Waar zijn de idealen? Want in de lente wordt het klune voor een polder met akkoord. De wind van winter jaagt nog voort... En zoekers die hier zijn gestrand met koud onthaal van eisen, ervaren dat hun kinderen nog dagelijks moeten reizen. Geef mij dan Angela bij volle maan, als door het riet verwachtingen ruist, en waarin haar fluwelen stem nog steeds een grootheid huist, toont zij ons aan in veen, wie het wonder ziet, schaatst nooit alleen. Dank je wel, Rob. Prachtig. We zetten het op de website. Dit is de dagpunt nu. En dan kunt u ook de gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En zometeen gaat de villa van de VPRO door. En uh, wie hebben we te gast, Ger? Um, wij gaan praten met uh, Dirk-Jan Omtzigt. Hij is Nederlandse onderhandelaar van zuid soedan Daar gaan we dus mee praten. Ja. En we hebben het er ook over waarom Vietnamezen de eelt op een hebben. En in Klinkende Munt sommeren we over de jeugd en onze schuldenberg. Dat zo in de villa.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 Met files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. 5 kilometer bij het Bunschoten. Korte file op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad. 2 kilometer voor Knoop het Koenplein. Op de andere rijband staat 3 kilometer tussen Oostdorp en het Rij. Op de A28 Utrecht naar uh, Amersfoort. Tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kilometer. op de rijband richting Utrecht. Daar staat tussen Knoop het Hoevenlaak en Leusden ook 3 kilometer. Dit is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Korte met te maken met de hypotheekschulden en de jeugdwerkloosheid. Daar heeft ons panel Klinkende Munt plannen voor en die hoort u na 4 uur. De Nederlander Dirk-Jan Omzicht onderhandelde voor de Zuid-Soedanese regering... met aardsvijand Soedan over belangrijke olierijke grensgebieden. Wat kan de internationale gemeenschap van hem leren? Vuistregels voor vredig en succesvol onderhandelen wellicht. Uw reacties zijn welkom via de site VillaWPRO.nl. Dit is tot half vijf VPRO. De Soedanese president Bashir gaat vrijdag voor het eerst op een bezoek bij Zuid-Soedan. Het Zuiden verklaarde zich in 2011 onafhankelijk. De twee landen gaan eindelijk samenwerken... en de conflicten over de olierijke regio's aan de grens tussen beide Soedaans lijken opgelost. De Nederlander Dirk en Omtzigt, is adviseur van de Zuid-Soedanese regering. Hij zat zelfs aan de onderhandelingstafel. En hij zit nu in de studio in New York. Goedemorgen voor u, meneer Omzicht. Goedemiddag. Ik zit te schreeuwen alsof ik <laughs> de oceaan moet overbruggen. Neem me niet kwalijk. <laughs> nee. um, nou, toch maar even die eerste intrigerende vraag die ook een luisteraar zal bezighouden. Hoe wordt een de Nederlander deel van het onderhandelingsteam van zuid soedan Ik. Um mogen promoveren aan de Universiteit van Oxford. Toen ben ik gaan werken in Rwanda. En van daaruit ben ik gaan werken in Zuid-Sudan... voor alle donoren als economisch adviseur. En toen uh, leek mij het grootste probleem dat Zuid-Sudan had... de onderhandelingen die ze moesten voeren met Sudan over afscheiding... en de um, uh, randvoorwaarden voor die afscheiding. Dus ik heb toen een brief geschreven naar de president... Um, waarin ik uitgelegd heb wat de opties zou zijn... voor de regering van Zuid-Sudan. Hoe, voor example, uh, bijvoorbeeld, uh, verdeel je 40 miljard aan staatsschuld... Hoe trek je een grens? Wat doe je met de olievoorraden? Hoe trek je een, een muntunie uit elkaar? Um, en ik schreef die brief en een week later kreeg ik een brief terug... met een verzoek om onderdeel te worden van het uh, onderhandelingsteam. En rolde u niet van uw stoel? Um, uh, een klein beetje wel, maar ik vond het ontzettend leuk. Een ja, ontzettend tuur. leuke uitdaging. Um, dus uh, de afgelopen drie jaar ben ik gewoon met het onderhandelingsteam... de hele wereld over gereisd de uh, naar Washington. U, wat u dan precies deed? Wat was precies uw rol zo dagelijks? Um, ja, dat varieerde echt van dag tot dag. Ik was eigenlijk maar de enige de buitenlandse uh, kracht die het uh, onderhandelingsteam ondersteunen. Um, dus ik moest echt van alles doen. Um, maar mijn hoofdtaak was wel het schrijven van een vredesvoorstel. Dat voorstellen uh, eerst aan het uh, bemiddelingsteam van Tabo Membeki... Uh, van de Afrikaanse Unie. Uh, maar ook zo nu en dan uh, aanschuiven aan tafel. Uh, bijvoorbeeld uh, de laatste ronde onderhandelingen in maart. Uh, Zeiden nou, ze: Dirk, -Jan, dit mag jij voor ons, uh, ons gaan uh, uitonderhandelen. Mm -hmm. Hoe het uh, akkoord moet, uh, uitgevo uitgevoerd moet gaan worden. Uh, dus een geheel gevarieerd aantal taken. Maar ook bijvoorbeeld: uh, we moesten rapporteren aan de VN-veiligheidsraad. Nou, die rapportages schreef ik dan voor de regering van Zuid-Sudan. Ja. U moest natuurlijk aan hen rapporteren... omdat de VN nog steeds bemoeienis heeft daar in het gebied, hè? Nou, voornamelijk omdat uh, het tot een militair treffen kwam... in maart van 2012, uh, mm -hmm. um, uh, of april van 2012. En toen heeft de Veiligheidsraad ingegrepen. En die zegt, nu trekken jullie allebei de troepen terug... en krijgen jullie drie maanden om tot een akkoord te komen. En we willen elke twee weken op de hoogte gehouden worden van, het, uh, van de vooruitgang van die onderhandelingen. Hmm. Dus we rapporteerden um, elke twee weken hoe we erin zaten en welke voortgang we maakten. Ja. Kunt u iets zeggen over de toegevoegde waarde van u aan die onderhandelingstafel? U bent geen Soedanees. Het zou zo kunnen zijn dat die anderen dan u als een indringer zien, de mensen van Noord, van Soedan, moet ik zeggen. Of was het zo juist uh, vreemde ogen dwingen? Um, ik was dus geen bemiddelaar. Ik was dus gewoon technisch adviseur. En ik, mm. uh, het voordeel van een buitenstaander is dat je het cool kunt vertellen wat de consequenties zijn van hun acties. Mm. Ik gaf hun advies, maar uh, het belangrijkste was... dat zij ook konden overzien wat de consequenties van, van bepaalde beslissingen waren. Dus we hebben het bijvoorbeeld gehad over welke tarieven moet Zuid-Sudan betalen... voor de transport van de olie naar Sudan. En dat zijn tarieven voor het gebruik van de pipeline, maar ook uh, transittarieven. Uh, dus dan maakte ik allerlei... Uh, Berekeningen, hoeveel hun dat nou precies ging kosten. Uh, en dan mocht, mochten zij natuurlijk uh, uh, akkoord gaan of niet akkoord gaan. Het is dus eigenlijk, um, zou je bijna kunnen zeggen... een voordeel dat u geen Soedanees bent, Zuid-Soedanees of Soedanees... omdat je niet echt partij bent. Dat is eigenlijk alleen maar uh, heel gunstig. Um, ja, maar ik was natuurlijk wel... Partijdig in het, uh, aan onhandelingstafel. Ik was ja. alleen in ja? dienst van de regering van, van Zuid-Sudan. Maar um, inderdaad, dat, dat was. Enigens. Sudan overigens, uh, die kon mij niet luchten of zien. Want die dachten <laughs> dat ik de reden was dat um, Zuid-Sudan niet instemde met, uh, met veel hogere tarieven. Want ik kwam met het argument, het internationaal rechtelijk argument, dat staten die, uh, die zogenaamd landlocked zijn, die, die, die niet grenzen aan de zee, mm -hmm. um, recht hebben op free transit over een derde land. En dat was een steekhoudend argument. En, en, en we zeiden, we gaan niet meer tarieven betalen. En we gaan zeer zeker geen tarieven betalen... van 36 dollar per, per, per, per vat olie. Dus ze hadden um, gelijk. Het kwam ook door u... Uh, uh, uh, uh, gedeeltelijk. Gede, gedeeltelijk, maar de uiteindelijke verantwoordelijkheid... ligt natuurlijk bij de regering. Maar uh, wat ik probeerde om hun rationele argumenten te geven... voor bepaalde posities die ze in konden nemen. Mm. Um, en daarmee wat, wat je dan doet, als je rationele argumenten uh, geeft... en die worden dan ook verwoord door de regering van Zuid-Sudan... maak je de kans om militair te treffen een stuk minder. Want dan gaan ze zich uh, richten... Op het rationele argument um, en, uh, met, uh, met de regering van Sudan. Ja, um, om, om, op een gegeven moment kwam er een omslag. Hè? En Noord-Soedan, of Sudan, zeg maar, is omgeslagen qua standpunt. Khartoum koos uh, eerst voor de harde lijn en toen toch ineens gevoelig om die vrede, die moest er nou echt komen. Wat is nou het omslagpunt geweest en heeft u daar misschien ook nog een rol in gespeeld? omslagpunt is als het gevolg was van een aantal factoren. de eerste is hele hoge economische druk. Wat er gebeurde is dat Sudan ging de olie van Zuid-Sudan stelen. En mm. toen hebben ze ongeveer 800 miljoen aan olie gestolen. En toen heeft Zuid-Sudan gezegd, en ik heb ze daarop geadviseerd, dit gaat ons niet gebeuren. Dus mm. hebben ze de oliekraan dichtgedraaid. En daarmee stort je beide landen naar de economische afgrond. En je zag de economische druk op ze dan toenemen. Want je zag dat de munteenheid ging devalueren. Dus alle import werd duurder. Dat betekent dat op straat de prijs van graan, van farmaceutische producten, allemaal toenam. Als je realiseert dat de staatsgreep in de jaren tachtig plaatsvond omdat de prijs van brood omhoog ging... Um, werd het heel erg heet onder de voeten van, de, van het regime. Yeah. Um, ten tweede wat we gedaan hebben, we hebben een reëel alternatief gegeven. We hebben gezegd, nou, we, uh, we willen best hele goede tarieven betalen en we betalen nog één keer drie miljard dollar... Mm. om de economie in Sudan te stabiliseren. Dus we hadden een reëel alternatief. Um, en... Um, uh, wat we ook gedaan hebben, dus één groot probleem tussen Sudan en Zuid-Sudan... is dat Sudan Zuid-Sudan ervan beschuldigt om steun te geven aan rebellen um, ja. op de grens. En uh, Zuid-Sudan heeft gezegd, oké, okay, we geven een formele verklaring af dat dat niet zo is. Um, en we uh, stemmen in en gaan het ook onmiddellijk doen. Uh, het demilitariseren van de grens en daar monito's op aanbrengen. Ja. En op dat moment kunnen we dat ook niet meer doen. Ja. En, dus we geven, uh, en dus een combinatie van die factoren... Uh, heeft het ervoor uh, gezorgd dat, uh, dat de doorbraak, uh, doorbraak ja. herkwam. Oké, okay, uh, er zijn nog wat uh, vuiltjes weg te werken in een bepaalde regio. Er moet nog over gesproken worden. Maar uh, wat ik ook zat te denken net, is um, er is nog een andere partij. Dat zijn de rebellen, u noemde ze zo pas ook. Is het niet nuttig, Noord-Soedan uh, heeft er al mee gesproken. Uh, ja. Is het niet van, uh, van nut dat Zuid-Soedan ook met die rebellen gaat spreken? Nee, die rebellen? die um, zijn actief op het grondgebied van Sudan. Um, Zuid-Sudan is geen partij in dat conflict. Oké, okay, u heeft er niks mee te maken, te maken met die rebellen. Nou, uh, nou in het verleden waren dat, uh, waren dat strijdmakkers van de, uh, van de, uh, uh, van de zuid sudanezen Die hebben samen 22 jaar burgeroorlog gevochten... tegen het re regime in Khartoum. Nu, dat zijn noord sudanezen die hun strijd nu voortzetten... omdat zij ook de recht van minderheden nu in Sudan willen garanderen. Mm -hmm. um, ze krijgen geen steun uh, van de regering van Zuid-Sudan. Maar de regering van Zuid-Sudan... met de VN Veiligheidsraad roept die rebellen natuurlijk wel op... samen met de regering van Sudan om de wapens neer te leggen... en uh, het dialoog aan te gaan. Ja. Precies zoals Sudan en Zuid-Sudan dat ook gedaan hebben. Heeft uh, de ervaringen die u nu heeft opgedaan als onderhandelaar voor die Zuid-Soedanese regering, zou dat een, uh, een andere kunnen helpen, een soort raamwerk kunnen bieden voor onderhandelingen met, met, uh, met andere regimes of uh, tussen andere strijdende partijen elders in de wereld? Um, ja, ik, ik, dat denk ik wel. Ik, een, een, het is geen blauwdruk, maar het is wel misschien een aantal handvatten of een, een aantal lessen die we kunnen leren van dit proces, um, uh, die misschien hulp kunnen bieden bij onderhandelingen met partijen... waarbij het eigenlijk lijkt dat die partij... geen onderhandelingsresultaat wil bereiken. En dat was ook eigenlijk het geval met, met Sudan. Um, het eerste wat we eigenlijk deden is... Uh, in aanloop tot de onderhandelingen... het creëren van een soort van juiste atmosfeer. Dat betekent een niet aanvalsverdrag. Uh, maar we hebben ook op een gegeven moment afgesproken... om geen, um, uh, zoals we het in Engels noemen, hostile propaganda uh, uh, uit te doen varen. Mm -hmm. Dus um, uh, niet proberen te dehumaniseren van de tegenstander. En elkaar ten alle tijde met respect, zoals in de onderhandelingen... ook al buiten de onderhandelingen, in de pers, te bejegenen. Mm -hmm. um, en toen zijn we het eens geworden uh, over een aantal principes... Um, we zijn het eens geworden over het principe dat we streven. Een hoogdravend uh, principe van twee levensvatbare staten. Dus gewoon het creëren van goed atmosfeer is de eerste. Een um, tweede wat je moet doen um, is proberen de andere partij te begrijpen. Kijk, zoals we al aangaf, er waren twee problemen. De olie en waar de grens lag. Ja. Maar dat waren, die stonden symbool voor een veel belangrijker probleem. De olie stond symbool voor het overleven van het regime van, uh, van Gartoum. Die waren daar uh, bezorgd over. De grens stond symbool, en dat is eigenlijk een zero sum game... of, het, uh, of de, uh, een betwist gebied gaat naar het noorden of het zuiden... Um, maar iemand zal gezichtsverlies leiden. Dus het, de, de grens stond symbool voor... proberen om geen gezichtsverlies te gaan leiden. Um, dus uh, als je dat in oogenschouw neemt... kun je ook een stuk verder komen. En ten ja. derde... Is, uh, zijn wij op zoek gegaan naar drukmiddelen. Want we dachten, nou, Sudan uh, luistert nergens naar. We hebben de economische druk tot het kookpunt opgevoerd. We hebben de politieke druk door, uh, door de VN opgevoerd. En we hebben ge, gezorgd voor uh, reputatiedruk. Op een gegeven moment werden beide presidenten uitgenodigd voor een top. En eigenlijk zouden ze eruit komen, moet, uh, uit moeten komen, maar het liep vast. En uh, toen heb, heb ik tegen onze president, de president van Duitsland, gezegd... Loop nooit weg. Niemand zal weglopen uit deze onderhandeling. Want degene die wegloopt, die krijgt de schuld. En die reputatiedruk heeft gezorgd... dat ze toen getekend hebben in september vorig jaar. Hm. En het laatste is natuurlijk... je moet um, een, een realistisch alternatief... en dat zei ik al, we hebben een realistisch, realistisch alternatief... geboden aan de regering van zuid sudan waarmee ze akkoord uh, konden hm. gaan. En voor mij persoonlijk... Um, wat ik hiervan geleerd heb, is uh, hoop en doorzettingsvermogen. Ja. Um, maar hoe, heel hoe wijs je het ook aanpakt... Hoe, met hoeveel uh, geduld en terughoudendheid en respect... uiteindelijk moet je het resultaat verkopen aan de achterban. Wat kunt u Precies. daarover zeggen? Nou, dan, dus, dus uh, um, uh, je haalt het vel niet over de neus van de tegenstander. Um, je, je, je, uh, en wat je ook beide doet, is niet zeggen... nou, we hebben gewonnen hm. in zo'n proces. Um, en, maar dat wil je ja, achterban ook, horen. Ja, maar als je allebei zegt, nou, dit was een moeilijk bevochten. En om die reden moet het soms lang duren. Omdat dat ook een demonstratie is dat het moeilijk bevochten is. Maar je kunt ook rekening houden met de ander. Door het taalgebruik wat je gebruikt in het opschrijven van het akkoord. Een voorbeeld misschien. Sudan wilde... Um, uh, financieel uh, een gedeelte van de olieopbrengsten te krijgen van Zuid-Sudan. Uh, nou, toen heeft Zuid-Sudan gezegd: prima, dan geven jullie hulp. Uh, dat noemen we assistance. Nou, ze, van dat woord walgden ze. Want het betekende dat zij assistance kregen van degene over wie ze in het verleden controle hadden. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, nou, laten we daar een ander woord van maken. We maken gewoon een arrangement van. We weten allemaal dat jullie dit eigenlijk de assistance is. Maar dat kunnen jullie niet verkopen eh, binnen het huis. Dus we ver veranderen dat woord. En zo moet je continu op zoek naar hele kleine verschillen. Eh, om, ja. om elkaar eh, ook de ruimte te geven om iets te kunnen accepteren. Oké. Okay. Meneer Dirk-Jan Omtzigt, u bent uh, economisch strategisch adviseur van de Zuid-Soedanese regering. Hij onderhandelde, u onderhandelt namens Zuid-Soedan met Soedan over het akkoord dat zo pas tot stand gekomen is. Wij danken u zeer hartelijk en zeer veel sterke en kracht bij uw verdere werk. Dank u wel. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Van lichte irritatie over ruziende buren tot gekmakende laagvliegende straaljagers. Geluidshinder kan je leven enorm beïnvloeden. Onze Metropolis-correspondenten gaan deze week wereldwijd op zoek naar ellendige lawaaiplekken. Gisteren kon u horen dat in Rome mensen pal naast een landingsbaan wonen. Eliana ze zegt dat ja, al je huizen hier tegen het vliegveld aangebouwd zijn. Als, als er een beetje wind staat en je handdoek waait weg van de lijn, dan komt hij op het vliegveld terecht en dan verdwijnt hij met een beetje weg in een motor van een Ryanair. -vliegtuig. En vandaag zijn we in Pakistan, waar christenen en moslims over elkaar klagen. Beide groepen verwijten elkaar dat ze nogal lawaaierig hun godsdienst beleven. Halleluja! Read your Bible, pray every day. De kinderen van deze christelijke school mogen weer lawaai maken en persalmvestjes zingen. Sinds ze naar deze christelijke buurt in Lahore zijn verhuisd... Want toen de school nog gewoon tussen de moslims in stond, ging er regelmatig in stenen eruiten. Want de buren vonden met al dat gezang dat ze veel te veel overlast veroorzaakten. So, this is a root cause of our country's embarrassment and this is true. Ja, beschamend noemt. Angela, een van de onderwijzeressen, het gedrag van de moslims. Het geeft volgens haar weer dat moslims in Pakistan... hun land als een islamitisch land beschouwen... waarin geen plek is voor een christelijke minderheid. De directrice van de school probeerde de christelijke kinderen... nog met de moslimburen te verzoenen, maar te vergeefs. Ze komen en kissen aan deze kinderen. geven een Oké, stop. De moslimburen kwamen naar onze school, aarden de kinderen over hun bol, kusten ze. Maar daarna ging er gewoon weer een steen eruit. Maar de problemen zijn nog niet over. Niet alle kinderen wonen in de christelijke wijk, moeten ochtends door moslimbuurten. En de directrice heeft ze gevraagd daar muisstil doorheen te wandelen. Ik teach hem, please, doe niet. Ik zei, oké. In de klas drukken we ze op het hart niet terug te schelden als moslimkinderen nare dingen tegen ze roepen. Want er bestaat hier de zogenaamde wet op godslastering. Als je iets om over de islam zegt, riskeer je het gevaar zelfs als minderjarige om gearresteerd te worden. Je bent de christelijke wijk nog niet uit of je kunt bijna niemand meer verstaan door het oorverdovende geluid dat hier uit de geluidsspeakers komt eens vragen aan mijn tolk een uh, islamdeskundige. Mag dat nu wel? Obviously it is wrong that the, uh, loudspeakers are used. During President Musharraf's time, there was a loudspeaker act. Nou, mag eigenlijk ook niet, want toen generaal Musharraf nog president was, vaardigde hij een decreet uit waarin stond dat de moskee de volumeknop zo moest zetten dat het geluid aanvaardbaar was door iedereen en dat er absoluut geen zes of zelfs op sommige moskees dertig geluidsprekers mochten staan. Ja, de politie zou moeten ingrijpen, durft het niet, bang voor de radicale moslims in Pakistan. These Muslims always always take advantage and exploit such situations. This is not allowed legally and this is not allowed religiously. Even if you don't announce the prayer call, people still know the time because the time, uh, the calendar of for the whole month is written down, it is published. So you know the time of each prayer. En die geluidsprekers zijn ook nog eens volkomen overbodig, want elke maand verschijnt er een kalender. Maar precies op staat hoe laten er gebeden dient te worden. En daar zouden de christenen de moslims op kunnen wijzen. Maar hij snapt ook wel dat die niet durven te protesteren. We would like to in such a manner so that they should know we are equal. We have to build confidence in the children that they are human beings. They should have respect for each other. Ja, het gaat dus eigenlijk om tolerantie en het gaat om verzoening. Wij proberen onze kinderen respect bij te brengen. We leren ze dat iedereen gelijk is en dat we andere religies dienen te accepteren, vertelt de onderwijzeres Angela. En wat doet de imam bijvoorbeeld van de moskee met die zes luidsprekers op het dak? Islam nou, Hij legt zijn volgelingen uit dat islam alle vrijheid geeft, ook aan minderheden, om hun, hun eigen religie te beleiden. Volgens hem predikt uh, islam vrede en verzoening, ook in Pakistan. Maar hij wil nog wel even toevoegen dat zijn land wel overwegend een moslimland is. Dus dat de christenen zich wel een beetje dienen aan te passen. Ook wat betreft het geluid, de overlast die ze in hun kerken en scholen veroorzaken. En zo zijn we weer terug bij het begin van dit verhaal. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen horen we hoe Vietnamese in de grote stad... leven met het gemiddelde geluidsniveau van een drukke snelweg. En daardoor heel te ontwikkelen... Op een trommelvliezen. Ja. De Nederlandse journalist Rena Netjes is gisteravond in de Egyptische hoofdstad Cairo gearresteerd. De politie zegt dat ze een gevaar is voor de staatsveiligheid van Egypte. Ze is vanmiddag voorgeleid en wordt ervan beschuldigd verhalen te hebben gepubliceerd die het land schaden. BNR is een van haar opdrachtgevers, de radiozender. Georges Freulig is hoofdredacteur. Goedemiddag, Georges. Dag, heer. goedemiddag. Hallo. Uh, hebben jullie inmiddels contact met haar gehad? Ja, we hebben al uh, verschillende malen vandaag contact met haar gehad. Uh, op dit moment wacht zij in het uh, rechtsgebouw uh, op de uitspraak van de rechter. Uh, dat kan een paar kanten op. Dat kan zijn uh, op borgtocht uh, vrij. Dat kan zijn nog voorlopig hechtenis. Dan uh, slaapt ze net als de afgelopen nacht ook de komende nacht in de politiecel. Of misschien uh, komen ze toch tot zinnen en zeggen ze... mevrouw Netjes, dat is niet helemaal goed gegaan. Uh, uh, u, u mag gaan. Ja. Uh, wij hopen natuurlijk op het laatste. Tuurlijk. Wat is precies de aanklacht, George, die ze... Uh, tegen haar hebben opgesteld. Wij horen verhalen dat er gezegd wordt, ja, ze, heeft, ze publiceert dingen die het land schaden. Ja. Nou, dan kan je wel een tijdje bezig blijven. Ja, dan je als journalist zeker. Dan, dan weet ik er hier in Nederland ook nog wel een paar die ze op kunnen pakken. Ja. Um, uh, de de, de waspraken van spionage, maar dat is uh, absoluut niet aan de hand. Dus uh, dat woord is ergens in de berichtgeving geslopen, klopt niet. Mm -hmm. uh, de, de formele aanklacht is het opleggen van de West-Europese cultuur aan Egyptenaren en inderdaad het in gevaar brengen van de staatsveiligheid. Mm. En je moet weten dat sinds uh, in zijn enige tijd in Egypte er sprake is van citizen arrest. Uh, ze is dus gearresteerd door burgers en uh, vooral de heren... want dat zijn het toch voornamelijk van de moslimbroederschap... Uh, propageren dat middel heel erg aan hun onderdanen. Zeggen ja. van, uh, je hebt het recht om mensen te arresteren... als, uh, als je iets verdachts vindt. Ja, wij dat lezen dat dus. ze is aangehouden door, een ei, door de uitbater van een koffiehuis... Ja, en dat hij onmiddellijk haar papier ook in beslag nam. Ja, Dat gaat eh, heel ver. Ja, dat gaat heel ver. Uh, en niet alleen aan papieren, ook haar telefoon. En op basis daarvan uh, die telefoon is uh, bekeken. De sms'jes zijn eigenlijk uh, leeggetrokken. En op basis daarvan hebben ze ook gezegd dat zij een gevaar is voor de staatsveiligheid. Omdat mm -hmm. zij natuurlijk daar bronnen in heeft staan. Uh, zij, zij werd getipt als er ergens een grote demonstratie was, of als er iets anders was. Of parlementsleden, of, mm -hmm. of leden van andere partijen haar iets sms'ten. En uh, dat, dat uh, wordt nu ook uh, tegen haar gebruikt. En waarom heeft die man in dat koffiehuis, die eigenaar, haar eigenlijk in eerste instantie, had hij er in de picture? Ik kan me niet voorstellen dat ze daar heel opzichtig bezig was iemand de westerse cultuur op te leggen. Ik zou niet weten hoe dat eruit ziet. Nee, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen wel dat zij bezig was met een reportage over de jeugdwerkeloosheid in Egypte en uh, zij was daar gewoon aan het praten en bij dat koffiehuis uh, stond een aantal jongeren rond te hangen, zoals dat uh, overal ter wereld gebeurt. En uh, zij vroeg uh, of die bereid waren om met haar te praten over dat uh, onderwerp. En uh, toen kwam de eigenaar van het koffiehuis uit het koffiehuis naar haar toe uh, en uh, het leek eerst, begreep ik, als Alsof hij haar een beetje van dienst wilde zijn. Maar toen vroeg hij haar paspoort. En dat pakte hij gewoon fysiek. En zei, ga maar even mee naar de politie. Dan krijg je het terug. En uh, toen is zij in de politiecel gezet. Ja, um, nu is het zo dat zij... Dat heeft ze via het Parool laten weten, Dagblad Parool, een andere werkgever van haar. Ja. Heeft ze laten weten dat ze met die rechter gesproken heeft. En ja. hij maakt een hele vriendelijke indruk op haar. Ik zei tegen Tessel: Ik zeg, des te groter is de teleurstelling als die man toch beslist dat ze moet blijven. Ja, ja. Uh, weet jij iets van dat gesprek, hoe dat gegaan is, wat daar nou, gezegd is? Ja, nou, dat, dat, dat gesprek was informerend voordat de rechter een besluit neemt. Het was dus niet zo dat ze echt voor moest komen of voorgeleid werd. Ze werd gewoon netjes in een kantoortje met die rechter gaan. De Igor Seisling-rol die nu in de top 70 staat. Oh, ik geloof dat. Ben je daar nog, Sjors? Ik geloof dat. Sjors ik denk en dat de er, er even een, een andere uh, zender, dat BNR zelf, of Ja, of Radio 2, nee, er even ra ra tussendoor. Nee, hij heeft geen muziek. Nee, Behalve Het is vreemd. Sjors is niet meer te bereiken. Ik denk het nee, had. de hoofdredacteur van BNR, waar wij mee in gesprek waren. Midden in G gesprek, omdat een van zijn journalistes, Rena, netjes gestraafd in... Uh Egypte is gearresteerd, omdat ze bezig was met het opleggen van de westerse cultuur aan Egyptenaren, staatsgevaarlijk en uh, ze wordt voorgeleid. En door een middag. burger gearresteerd. Door een burger dat kan. kan. Ja, dat mag tegenwoordig daar. En het is nog onduidelijk uh, wanneer ze te horen krijgt of ze op borg toch vrijkomt of nog langer in voorarrest moet blijven. Zelf is ze bang dat in het uiterste geval het dagen kan duren. Ja. Er wordt geknikt in Shosh daar wel? Nee, niet meer. Goed, nou, uh, u zult ongetwijfeld later op deze zender nog horen over Rena netjes in een politiecel in Egypte. De villa gaat zo meteen na het nieuws verder.